Met het NOS-journaal. Op het cruiseschip de Westerdam is toch minstens één passagier besmet geraakt met het coronavirus. In Maleisië is het virus vastgesteld bij een Amerikaanse vrouw van 83. Haar man is ook getest, maar hij heeft het virus niet. Het cruiseschip van de rederij Holland-Amerika-lijn meerde donderdag af in Cambodja, twee weken nadat het uit Hongkong was vertrokken en nadat het door vijf andere landen was geweigerd. Aan boord waren 800 bemanningsleden en 1455 passagiers, onder wie 91 Nederlanders. De passagiers mochten van boord nadat bij een test van 20 opvarenden geen enkel besmettingsgeval was gebleken. Bijna 700 auto's van de merken Jeep en Suzuki moeten terug naar de garage omdat er Schumel software in zit. Het gaat om de modellen Jeep Grand Cherokee en Suzuki Vitara. Vorige maand bleek dat bij die types schumelsoftware is gebruikt om de uitstoot van stikstof te verhullen. Die uitstoot is volgens de RDW veel groter dan de fabrikant opgeeft. Eigenaren van zo'n auto hebben nog geen bericht gekregen over een terugroepactie. Wanneer dat wel gebeurt is nog niet duidelijk, omdat de software-update van de fabrikanten nog niet klaar is. Justitie in Limburg doet onderzoek naar twee bewindvoerders. Ze zouden los van elkaar zo'n 4 ton hebben gestolen van ruim 200 mensen... Ze waren aangesteld om te helpen bij het wegwerken van schulden. Een van de twee bewindvoerders was schokverslaafd. De zaken speelden enkele jaren geleden al, maar het OM in Limburg heeft nu pas tijd voor een strafzaak. De spoedeisende hulp van het Franciscus ziekenhuis in Rotterdam en Schiedam is weer open. Die was dicht omdat computers niet goed werkten na een netwerkupdate. Door de problemen konden artsen en verpleegkundigen de patiëntendossiers niet bekijken... en ook werden geplande operaties uitgesteld. De medische apparatuur werkte wel gewoon. Het weer, vanavond is het bewolkt en neemt de kans op regen toe. De wind is vrij krachtig tot stormachtig langs de kust. Daar kunnen zware windstoten voorkomen tot 100 km per uur. Morgen regen en ook dan waait het flink, een stormachtige zuidwester... en op de Wadden korte tijd storm met forse windstoten. Wel is het met 12 tot 17 graden. ZFM, verkeers. verkeers... Dit is mijn ontstaan bij de ADB. Er staan op dit moment geen files.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 Missing more Dat was je dan leef vandaag, Frank van Etter. En hier aangeschoven inmiddels uh, Bart Heemskerk. En uh, ja, zijn verhaal. Ja. ja? Even kijken. Ja, Ik zal, <laughs> zal de microfoon ook openzetten voor jou. <laughs> Dat scheelt wel. Nou, goedemiddag, lieve luisteraars. Ja, goedemiddag. En uh, ja... De reis hier naartoe was uh, ja, goed gelopen. Uh, ja, gelukkig. Uh, geen uh, geen opwandhoud gehad. En uh, ja, je ziet dat de wind een klein beetje aan het aantrekken is buiten. Dus, uh... Ja, nou ja, we, we hopen in ieder geval dat het voor hem maakt. Ja, we doen. hebben genoeg wind gehad uh, de afgelopen <laughs> ja. tijd. Hey, um, ja, waar je hiervoor zit, uh, je, je hebt een nieuwe single uitgebracht. Ja. En um, dat is het nummer vertrouwen. Ja. En inmiddels weten we dat, uh, dat je dus uh, drie. Uh, al heb uitgebracht Nederlandstalig. Ja, hè? inderdaad. je ja. ja. zingt al een, een poosje. Ja. Hoe zo eigenlijk... Uh, nou, laten we eerst eens bij het begin beginnen. Ja. Je, je komt uit een hele andere uh, uh, milieu eigenlijk van ja, muziek. Ja, ja inderdaad. Ik ben ja, mijn jeugd ben ik eigenlijk begonnen met, uh, met hardrock. Ja. Uh, vanuit de hardrock ben ik eigenlijk in de grunge uh, terechtgekomen. En uh, vanuit de grunge ben ik weer in, uh, in, de, in, de, in de blues uh, terechtgekomen. En vanuit de blues ben ik weer in de disco, funk, soul terechtgekomen. En als grapje eigenlijk ben ik ooit een keer op een feest. hadden ze gevraagd of ik iets Nederlandstalig wilde zingen. En daar heb ik mij toen wel in gevonden, eigenlijk, in de Nederlandstalige muziek. Het sloeg gewoon wijs aan en ik voelde mij er ook prettig bij. Ja, want blues niet? Ja, ook. Maar ik zocht echt een beetje een breder publiek. En uh, ja, met een hoop uh, hardrock en grunge en dat soort. Ja, dan zit je toch heel beperkt in je optredens. En uh, ja, ik wilde toch ook uh, wel een beetje een, een breder publiek uh, bereiken. Met, ja. met, met een mooie kwaliteit van muziek. En uh, ja, mijn dochter die ging vorig jaar trouwen en die had gevraagd... Van, pa, wil je, uh, misschien op mijn bruiloft een nummer zingen? Ja. En toen ben ik eigenlijk op zoek gegaan naar een nummertje dat ik denk van nou, dat wil ik wel een klein beetje passend hebben op, die, op, op haar bruiloft, waar, waar, wat, wat op mijn dochter slaat eigenlijk. En toen kwam ik eigenlijk bij het nummertje trots op jou van, van Wesley Ja. Ja, dat is een prachtig nummer inderdaad. Ja, zeker weten. En uh, ja, er hadden ze toen ook... Uh, toen kwam ik op YouTube kwam ik een deal tegen van... Uh, ja, zo'n YouTube deal. Uh, daar kon je dan laten maken met een videoclip erbij. En dan werd het opgenomen. Ja. Toen zei ik tegen mijn vrouw... Nou ja, ik laat het ook gewoon eventjes opnemen. Weet je wel. Voor, ja. uh, ook voor mijn dochter, zeg maar. Na de bruiloft heb ze er een clip er en alles bij. en uh, Ja, zodoende heb ik hem na de bruiloft eigenlijk online uh, gezet. Ja, en toen ging hij op Facebook. Ging die meer dan 24.000 keer werd die bekeken. Ja, toen vond ik dat wel heel erg bijzonder eigenlijk. Ja. Ja, dat is, uh, ja. moet je een fijn gevoel geven. Ja, zeker zo weten. Ja, ja. Met het compliment dat mensen het ook voelen wat je zingt. En ja, dat is ja. het allermooiste compliment wat je als zanger kunt krijgen. En dat is uh, eigenlijk waar ik het wel voor doe. Ik hou van hele gevoelige muziek, maar ik hou ook van onwijze sfeermuziek. Maar ja. er staat eigenlijk bekend als feestzanger in het Nederlandstalige circuit. En uh, ja, met mijn volgende nummer zal ik, ja, ik vertelde die het net, die is klaar. En die, ja. uh, die komt in mei, komt die pas uit. Maar dat wordt echt een beetje een reggaetron-achtig Nederlandstalig nummer. Ja. Maar dan gaan we het zo even ja. over hebben. We gaan eerst eventjes naar het eerste nummer. Eigenlijk wat je hebt uitgebracht. Ja. Eigenlijk voor je dochter. Ja, trots Toen op behouden. jou. Of, trots op jou. Bart Heemskerk. Trots op jou. Vergeet het soms te zeggen. Dus doe ik het nou.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 Jouw woord is wat ik in mijn hart bewaar. Dan trots op jou, <laughs> alleen dit keer niet van uh, van Wesley, maar nee, van Bart. Bart Hij ja, hey, um, ja de, de, ook uh, goed gezongen trouwens. Dankjewel, je wel, je Ja, je bent bezig met een nieuwe nummer. Ja, tenminste, mijn nieuwe nummer, die die, uh, die is nu uh, sinds anderhalve maand uh, is die uit. Ja. En uh, met, met mijn nieuwe nummer waar ik, wat ik erover heb, die ligt, uh, ligt klaar en die komt pas in, uh, in mei uit. En dat wordt een, een, een, een, een, ja, een beetje een regé-tron-achtige Nederlandstalige plaat. Ja. Ja, dat nummer vertrouwen dat heb ik eigenlijk, uh, nou ja, sinds uh, december is die uitgekomen. En uh, ja, dat, dat is eigenlijk een nummer dat is geschreven door Tony Neef, FM Kengerveld en Rutge Kanis. Dat zijn, uh, nou ja, best wel bekende mensen eigenlijk ja. in het circuit. Ja en uh, ja, dat, dat, ja ik ben er super trots op, allemaal hele goede muzikanten die, er, die eraan meege, die aan meegewerkt hebben allemaal, uh, Olaf Vaas een van de beste drummers van Nederland die ja. onder andere bij, uh, bij Kane, uh, of nee bij uh, hoe heet die Joh uh, ja Ja, dat is nou een. Heel ja, ik, ik, ik wilde ja, hem ook ij, ij, roepen, ij, ij, maar. Inderdaad, drummen van Walen geweest. Ja, dat ja, is een blackout, hoor. Ja, ja, ja nee, maar dat had ik ook eventjes. En een, uh, en een, uh, ja, en een drummer van uh, Slagerij van Kampen. het is dus, dus ja. uh, ja, dus echt een supergoeie drummer. Ja, en ook ja. onder andere een, een, een gitarist uit, uh, uit Zandvoort vandaan, Freek Volkers. Ja. Uh, waar ik super blij mee ben. Ook een uh, gitarist uit mijn oude beentjes vandaan. Een hele goede vriend van me ook. Ja. Ja, en Alexander Boussière, ook een hele bekende toetsenist die, er, die, die het ingespeeld heeft. Ja, ik bij ben, ik ben, het totaalplaatje ben ik gewoon super blij mee. Ja, hey, en uh, ja. Um, jij, jij, jij doet nog ander werk hiernaast? Naast dat, zingen dan? Ja, ik heb altijd in de bloemen gezeten. En ik ben eigenlijk uh, sinds uh, twee maanden ben ik eigenlijk voor een vriend gaan werken. Doe ik een beetje glazen okay. Zeg maar een twee, drie dagen in de week. Omdat ik, het, uh, ja, ik heb het gewoon gigantisch druk met mijn me zingen. Waar ik super, uh, super blij mee ben. Okay, en, ik, uh, de... en ik ben echt mijn dromen aan het volgen. Dus nou, ja, dat, uh, de bloemenveiling was niks, mis. Nou ja ik kon het niet meer combineren met opbreeden okay, nou ja. dus ja, als ik als ik s om drie, ja. om drie uur moet beginnen en ik kom om half twee, twee uur een keer ergens van optreden thuis ja dan gaat het nog ja, gewoon dan niet dan meer worden het, ja dan, dan gaat de week heel vroeg ja, ja dus ja ik heb echt uh, ja ik heb alles erop gezet om uh, om dit jaar gewoon uh, vol voor mijn droom te gaan en dat uh, ja dat uh, gaan we gewoon uh, gaan we gewoon doen oké okay. Hey, ik, uh, ik ga even een nummer draaien van Kevin Smit. Een uh, dag uit Duizend Dromen. Dat is ook uh, ja, een bekende melodie van Frans Bouwer. Okay. ja, uh, Van zijn uh, eerste album. Ehm. Um daarna gaan we eventjes bellen met, uh, met Stax uh, over zijn uh, ja, instrumentale nummer: all about sax. Oftewel, ja, de saxofoon. Ja, mooi instrument, heel mooi. Ja, ja. Nou, het is een heerlijk instrument, alleen je moet het kunnen spelen. Ja, zeker weten. <laughs> Candy heeft dat aangevonden. Candy <laughs> Oké. Okay. We gaan luisteren Kevin Smit en een dag uit duizend dromen. Ik zou je nog zo graag iets willen zeggen Al zeggen woorden niet zoveel Het is niet zomaar even uit te leggen Al weet ik dat je dit best horen wil Wat zou ik zonder jou moeten beginnen Jij die heel je leven aan mij gaf Voor jou hoef ik geen woorden te verzinnen Omdat jij liefde in mijn leven bracht dit wordt voor ons een dag uit duizend dromen, jij en ik zijn bij elkaar gekomen, samen zijn wij op de weg naar het geluk. Dit wordt voor ons een dag uit duizend dromen, ik ben toch nog goed terechtgekomen, maar ik weet er is geen weg meer terug. Ik voel de warmte door mijn lichaam stromen Jij zet mijn hele hart in vuur en vlam Ik droom van die momenten die gaan komen Die uren samen maakten mij een man Jij geeft mij meer liefde dan die ander Onzekerheid verdwijnt nu uit mijn hart Ik hoop dat dit nooit meer verandert Want elke dag is een nieuwe start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 Geen dag meer terug. Zo, dat was hier dan Kevin Smit. En uh, ja, dit wordt voor ons een dag uit Duizend dromen. En we hebben iemand aan de telefoon. En dat is straks. Straks een hele goede middag. Ja, goeie middag. Goede middag. Ja, ja. ja. Je, je klinkt een beetje hol. Ja, jij ook. Ik ook. Ja, ik, ik hoor je ook echt al. Dus ik weet niet. Ja. Ik staat... Sorry? Ik kom er Oké. Okay. Nou, je, je haapt het een beetje. Maar we gaan het eventjes uh, hebben over jou, uh, jouw single. All About Sax. Ja, ja. Het is, is een uh, instrumentaal nummer uh, dat opgebouwd is uit. Uh, het intro van Baker Street van Gary Rapti. Van uh, Local op Diner Street. En, uh, Tilly was je uh, bekend over. en die heb ik uh, samen in, in, uh, in een mediatie, uh, vorm vormgegoten en dat uh, is een lekker nummer. Oké, okay. en uh, ja, wat, wat, wat, wat kunnen wij, uh, wij daar nog meer van verwachten eigenlijk? Uh, ben je bezig met een album of... Uh... Nou, ik ben... Uh, ik, ik heb het niet met een album te maken, maar... Uh, ik wacht eerst eerste tot dat de tweede single komt. Ja. En uh, die tweede single is dus... ik alleen uh, stadsfoon. dus het is ook uh, wat Nederland zal geven ook al spijt. Oké, okay. uh, maar uh, wanneer komt de tweede single uit? Ja, dat wordt in mei. In mei, oké, okay. uh, een beetje het voorjaar. Ja, want ja, krijg je eerst een en daarna krijg je alle al, uh, naatsleven daarvan. Ja ja allemaal die nieuwe muziek leuk brengen dus ik word toch niet. oké okay. ja je je, je haapt het heel erg uh, straks ja het, ik hoor het het ligt aan de aan de dingen oké ja ik weet niet waar het aan ligt maar ja de verbinding denk ik ik heb het echt dat doe een maar ik, Nee, nee, ja, goed. Ik heb in ieder geval een klein beetje eruit kunnen halen. Je gaat in ieder geval een tweede nummer uitbrengen. En die komt, medio mei komt die uit. En ja, in ieder geval, we wachten de carnaval en dergelijke af. En dan gaan we lekker naar het voorjaar. Ja, ja, ja. En zit je er wel aan te denken om een compleet album te maken of dat nog niet? Oké, ik zal er wel een album komen, ja. Ah, oké. Dan gaan, we, dan gaan we dat afwachten en dan gaan we lekker het nummer spelen, All About Sax. Ja, dat is wel vreemd. Ja, en dan zou ik hoi. zeggen, vanaf deze kant in ieder geval, uh, ja, een heel goed weekend. Ja, wens ik jongens. En uh, heel veel plezier en succes. Wens ik jongens, dankjewel. Ah, ah, Oké, okay. Hey, groetjes. Goedje. hoi. Hoi. Hoi. hoi. En all about sax. Ja, wat, uh, wat, wat vind jij ervan? Uh, ja, ik bed? vind uh, saxofoon vind ik een gigantisch mooi uh, instrument. Ja. Ook ja. een van de instrumenten die ik echt in het nummer vertrouwen, vertrouwen wilde hebben. Dus ja. Altijd, ja, ik vind het het voegt altijd iets toe aan de muziek. Ik vind het uh, ja, heerlijk warm. Ik, uh, ik hou ja, ervan. Ja, als je het inderdaad uh, goed kan spelen, dan uh, ja. Ja, dat zeg ik. Ik heb het ook wel eens een uh, blauwe <laughs> maandag geprobeerd, maar uh, nee. Dat, dat ja, ik vind het, niet ja, ik vind het uh, ja, enorm. Vrouwen vinden het ook fantastisch. Een saxofonist uh, bedoel. Uh. Ja, ja. Of het nou het instrument is. Of, of ja, ik weet het in, niet. Je, je weet het niet, hè? He? <laughs> dus laten we dat in het midden houden. Ja, ja, ja. ja. Hey, um, nou ja, tweede nummer. Uh, geef me jouw liefde. Ja, dat is een nummer. Ja, ja een nummer van mijn, uh, mijn held eigenlijk. Waar ik tegenop kijk. En dat is Tino Martin. En dat is het eerste nummer wat hij uh, uitgebracht heeft. Ja. En uh, ja, dat is iets waar ik... Uh, ja, ik kijk enorm tegen hem op. Ik bedoel, het is ook het, de, de kwaliteit muziek... wat ik eigenlijk een klein beetje op de markt probeer te zetten. Ja. Uh, hoogstaand en uh, serieus. En, maar tenminste serieus, ik wil ook feestmuziek maken. Maar ik bedoel, kwalitatief moet gewoon kloppen. Ah. En dat, uh, ja, dat is wel een belangrijk dingetje. Ja, want uh, uh, ja, hoe, hoe zie jij eigenlijk uh, jezelf... Uh, Zie jij jezelf als een, een, een balladsong eigenlijk? Of, of, uh, ik ben enorm of, breed. is ja, echt, laat... een, echt een feestnummer? Mm, ik, ik, ik hou van allebei. Ik, ik hou enorm van om mensen te raken met muziek. Ja. maar Ik vind het ook gigantisch leuk om een tent op zijn kop te zetten. Want dat is ook iets wat ik, waar ik van hou. Maar ja, de soorten muziek die ik gedaan heb in mijn leven. Ja. Dat, ja, dat, laat wel, dat laat eigenlijk wel zien dat, het, dat ik heel Dat was serieus. Ben. Ja, geweest, ja. Ik hou van Michael Bublé bij wijze van spreken. Ja, maar ja. Ik, ik hou van Elvis Presley mijn jeugd vandaan nou, vind ik fantastisch. Het ja, ja, gaat bij mij alle kanten op. die beetje Frank Sinatra. Ik, ja, of, uh, ja, uh, nou, ja, Frank Sinatra heeft mij nooit zo getrokken. Maar ik vind dat Michael Dublé achter vind ik wel leuker. Ja, nou, omdat Michael Dublé, zeg je, is toch ook een beetje in de trance van Frank Sinatra. Ja, nou, ja Tom Jones, Engelbert Humperdinck, ja. dat zijn ook allemaal wel de, de soorten ja, ja. muziek waar ik, uh, wat dus, ik enorm leuk vind. Dus jij gaat ook naar Tom Jones toe... Uh. Ik hoorde dat hij kwam in Nederland inderdaad. Ik ben er denk ik een jaar of acht geleden geweest. Maar hij is nog fantastisch, hoor. Ja, ja het is je opa, let's rock and ja, ja, ja, maar als een, stem, als een stem is het echt niet te merken. Want hij is, uh, klinkt nog fantastisch goed. Ja. Ja, ik heb me ooit laten vertellen dat het toen ooit, geloof ik, de jongste opa op de wereld was. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ik denk, nou ja. ja joh, hij, hij heeft gewoon een fantastische stem. En bedoel, die blues die hij uitgebracht heeft. Ja. We hebben altijd net over blues. Ja. Hij heeft zo'n blues album uitgebracht, zeg maar een jaar of acht geleden, denk ik ongeveer. Ja, die is gewoon geweldig goed. Ja, ja zeg het ja, ik ben ook een beetje uit de tijd hè, van, van Tom Jones en uh, uh, ja... Uh, wat had je toen nog meer? Uh, Engelbert Humperdinck. Uh, dat was ook een beetje. Ja, ja, ja. Uh, in dezelfde genre. Ja. Uh, want ze hebben ook samen op, op ja, toneel staan. Ja, ja, ook nog gedaan. Ja. ja uh, en uh, ja. Ik, ik vind het, het blijft heerlijk heerlijke muziek. Ja. Het is tijdloos. En, sowieso, en, ja. uit de jaren 70, 80 kwam er sowieso 80, heel ja. veel ja. mooie muziek. Vandaan. Ja. Zeker, zeker de jaren 80 ook, ja. inderdaad. hoofdzangers pakken ook terug naar de nummers uit de jaren 70, 80. Kijk ja. naar Sean uh, West bij wijze van spreken en Er wordt heel hele hoop uh, ja. in een ander jasje gegoten eigenlijk. Dat zijn ja. toch eigenlijk een beetje de mooiere nummers die toen allemaal geweest zijn. Ja, al moet ik zeggen dat de, de, de Nederlandstalige muziek, van nu eigenlijk wat beter is als toen de tijd. Ja, zeker ja. weten. Ja, dat is echt wel een echt. stukje veranderd. Daar heb Tino en Martin natuurlijk ook een heel stukje ja. aan bijgedragen. Nee, maar ik, ik, ik bedoel, eh, vroeger was het echt een beetje. Wat, wat, ja. Ik noem het altijd maar een beetje feestmuziek. Ja. Het was altijd accordeon. Uh, wij willen friet met mayonnaise. Ja. Ja, ja, ja, ja. uh, gaat zomaar door. Ja. Uh, Cory in de rekels, uh, Hanny in de rekels. En, uh, ja. Ja. Weet je, dus, <laughs> Henk bijeraard. Uh, Henk, uh, Henk, uh, Henk, Henk, die maakt tegenwoordig ook wat, wat serieuzere muziek. Of dat nou zijn leeftijd is. Dat uh, ja, zou uh, kunnen, ja. Of hij gaat met de tijd mee. Dat zal dat <laughs> ook <laughs> Ik heb hem pas nog aan de telefoon gehad. Hij uh, maakt inderdaad uh, ja, heerlijke muziek. Ja. Ja, alleen, we ja, blijven in de trucosfeer natuurlijk. Ja, ja, ja, het blijft een, een truc in hart en nieren. Ja. En, uh, ja. Jij uh, een muzikant in hart en nieren, denk ik. Ja, dit is, dit is echt uh, mijn grote liefde eigenlijk. Ja, ik voel mij gethuis in de muziek en ik ben blij met alles. Hoe uh, het zijn eigen ontwikkeld eigenlijk, bij mij het laatste jaar. Dat ik in, in zo'n stroomversnelling terechtgekomen ben. Je komt op een gegeven moment in een, in een bepaald circuit waar mensen je dingen gunnen. en ja. die achter je willen gaan staan. En ja, dat is super mooi mee te maken. En ook alle mensen die zeg maar, op Facebook hier liken en alles, uh, ja, alles volgen. Ja. ja, dat blijf ik toch een heel bijzonder dingetje vinden. Mensen denken misschien, want dat vind je vast heel gewoon. Maar dat is echt niet zo. Nee, Want nee. zonder de mensen die aan de andere kant allemaal zitten te luisteren... en die, uh, die zeg ja. maar je nummers uh, promoten en steunen ja. en dat soort dingen... Dat ben je eigenlijk gewoon, ja, ben je gewoon niks. Nee. Je, je, hebt, ja, je hebt elkaar nodig, dat ja, zeg ik altijd. Je hebt elkaar nodig, ja. je hebt de muziek nodig... en uh, ja. Ja, jij, hebt, uh, jij hebt de promotie nodig en ja. zo werkt het ook Zeker gewoon. weten, zeker weten. En, en we gaan het luisteren. Nou Geef mij jouw liefde, Barneemskerk. Ik weet niet wat ik fout heb gedaan Je zegt maar wat, maar je toont geen spijt Je speelt in mijn gevoel, zodat jij me kwijt Ik verdwaal in mijn dromen op zoek naar het geluk Zoals jij ooit was, zo wil ik jou terug Geef mij al liefde, geef mij al jouw antwoord Tranen, dan laat ik jou dansen Jij hebt dit echt verdiend oh. Ik ben er altijd voor jou Zolang ik je nu ken was er in mijn leven geen andere vrouw Ik liet je gaan Je kreeg wat je vroeg Maar dat was allemaal voor jou niet ik verdwaal in mijn dromen op zoek naar het geluk. Zoals jij ooit was, zo wil ik jou terug Geef mij jouw liefde, geef mij al jouw angsten Ik ben meer dan een vriend, oh Geef mij jouw tranen, dan laat ik jou dansen Jij hebt dit echt verdiend, oh, mijn geluk ligt bij jou. Alles draait om me heen, in mijn hart laat ik jou nooit alleen. Kom eventjes erbij. en sla je arm om me heen. Geef mij jouw liefde, geef mij al jouw arm. Dan een vriend oh, oh Geef mij jouw tranen Geef hey, jouw liefde. Ja, we hadden het er net al eventjes over. Ja. De meeste mensen kennen dit nummer van Tino Martin niet eens. Nee. Dus nou ja, ik zou zeggen... Eh, profiteer jij ervan? Ja, ja, ja, als ik het wel eens op... Uh, ja, als ik live verder er te zingen... Dan zeg ik dus dat het een nummer van Tino Martin is. Ja. Zijn, dan zijn er ook mensen die ja, Dus helemaal geen nummer van Tino Martin. Maar nee, nou, het is best wel een nummer van Tino Martin. Ja, nee, maar dan zeg ik... Uh, ja, uh, vele mensen ja, die weten gewoon niet... Uh, Nee, maar ja, dat, dat is wat eigenlijk van tevoren hebben afgespeeld. Nee, nee. nee, nee. Die, die, die, die komen eigenlijk in uh... Als ze bekend zijn, eigenlijk. Maar wat Zo, zodra eigenlijk ze bekend gebeurt, worden, is, dat ja. Dat is eigenlijk ja, onbekend. Ja, ja, ja. Ja, nee, dat is wel leuk eigenlijk. Ja, ja en, en dan draai je inderdaad nummers en dan zeggen ze van: Nee, dat kennen we helemaal niet. Dat, nee. is, dat is diegene niet. Nee. Maar waarschijnlijk. Hè, misschien als jij dadelijk een, een, een single hebt die doorbreekt ja. en, uh, en er komt een album uit. Nou ja, dan horen ze dit nummer bij, ze spreken en ze zeggen, dat ik ja, is niet. Nou, laten we hopen dat het ooit een keer was. Ja, ja je, je weet het niet. Ja, ik bedoel, ja, uh, het is ook een beetje een gunfactor, hè? Ja, zeker weten. is een hele grote gunfactor, is het eigenlijk. Ja, ja en uh, ja, ja, uh, ook, ook afhankelijk natuurlijk, uh, radio stations, uh, ra, die moeten dus ook willen draaien eigenlijk. Ja, gelukkig gaat dat, ja, het gaat gelukkig heel erg goed. Met het nieuwe nummer, niet wel zeker. Ja. Zelfs uh, 538 is die al twee keer op geweest. Ja. En dat is, uh, dan hebben ze hem helemaal beoordeeld als een maker of verkraken, weet je wel. Ik ja, ja, ja. En dan kwam die super gaaf uit. Ik heb de hele clipje zeg maar, op mijn Facebook, als mensen dat willen zien. Dan kunnen ze dus zien hoe dat uh, beoordeeld wordt. Ja, ja, dat is wel super gaaf om mee te maken. Ja, want heb jij ook uh, van het laatste nummer, uh, Vertrouwen, heb je daar ook uh, een videoclip bij? Ja staat op Facebook, dat is een hele mooie videoclip, we heb ja. ik laten schieten door uh, Quickworks uit Rijnsburg. Oké. Okay. Een echt een professioneel bedrijf. Ja. Maar okay. ik, heb, ik heb altijd gezegd… Nou, een... ja, hij is ook op, op YouTube, hè? Ja, hij staat op dus YouTube. Mensen, ja, ja, mensen ja, ja. kunnen daar ook… Uh, ja, op uh, YouTube staat hij, hij staat op Spotify, in, in, uh, hij staat op, uh, ja, op alle grote forums, is hij, ja. uh, iTunes, overal is die hier gewoon te downloaden. Nou, zo. dus uh, mensen kunnen gewoon een duimpje en uh, een leuk bericht achterlaten Ja, zeker, en dat is super gaaf. Ze kunnen me zeg maar ook... Uh, ja, je kent die mensen natuurlijk ook volgen via YouTube natuurlijk. Uh, ja. Om dan je eigen aan te sluiten bij zo'n kanaal. Ja. ja, dat is ook hartstikke leuk. Ik bedoel, ik vind het hartstikke gaaf dat mensen mm. dat uh, willen volgen. En dan komen er natuurlijk nog, uh, nog meer dit jaar. Ja. Nou ja, want ja, YouTube gaat toch wel... Uh, ja groot worden. Ja, zo ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, zeker wel. Dus, uh, ja, dus is het is totaal niet, niet onbelangrijk. Nee. Zeker wilde, niet in de muziekwereld. Ik wilde ook bij dit nummer zeg maar gewoon alles compleet hebben. Dat het gewoon helemaal af was. Ik, het is natuurlijk mijn eerste nummer geweest die ik op de markt gebracht heb. Ja, ja. Dan wil ik, ja ik ben echt de perfectionist wat dat er gaat. Dus ik bedoel, ja, dan moet het ook echt helemaal, uh, helemaal kloppend zijn. Ook ja. uh, het totaalplaatje gewoon heel goed. Hey, um, we gaan even een nummer draaien van uh, Belinda Kineer. Ja. Ook een bekende? Of ja, wie? dat is ja. Uh, van de schrijvers die, uh, die het nummer van mij geschreven hebben. En uh, dat nummer had ik eigenlijk eerst gekozen en toen heb zij hem eigenlijk gekregen. Oh, Oké. Okay. <laughs> Hou van mij, Belinda Kine. Duizenden liedjes, ik zong ze tot op heden Maak uit ervaring, maar nu doe ik net alsof Mijn liefdesleven staat volledig op zijn koop Er niets meer te zeggen. Nu is alles anders. Ik wil blijven. voor zaterdag gast. Ja, dat is nog steeds Bart Heenskerk. Ja, ja, we zijn er nog steeds. heerlijk nummer, Blindek <laughs> blinde kinder. Ja, fantastische o, zo, maar, Ja, ja. ja dus, uh, we hadden het er net al even over een bekend nummer. <laughs> ja, het ja, ja, ja. was een van die tien nummers die ik toegestuurd kreeg en, ja. en waar ik eigenlijk de keuze had. En ik wilde hem eigenlijk doen, maar toen werd hij net voor en mijn toen was weg, weg. Ja, ja. <laughs> ja. <laughs> ja. In ieder geval terechtkomen bij een uh, hele goede zomer en Dat is sowieso. En ja, ik zeg altijd, uh, en ieder verdient het. Ja. En, uh, ja. Zij ook natuurlijk. Hey, um, uh, hoe ziet jouw uh, uh, toekomstvisie eruit eigenlijk? Uh, Mijn toekomstvisie? Ja. ja, Eigenlijk ziet het er heel mooi uit. Ik heb een hele hoop uh, mooie dingen eigenlijk in het verschiet staan. Ik, uh, ja, ik ga het onder andere uh, 30 mei een optreden doen met een, uh, met een hele bekende operazangeres, Francis van Broekhuizen. En dan uh, met, met, met, met de Flora Band uit Rijnsburg gedaan. Die zijn wereldkampioen. En dan uh, gaan we een, een heel mooi uh, concert in elkaar uh, zetten ook. En uh, ja, ik, ik ben uitgenodigd onder andere door FM-events... om uh, een week in uh, Gran, Gran Canaria te gaan zitten in het, uh, het café dus Dat is dat geen straf. Al, nee, dat is maar, geen straf. Ik zeg ik, even, ik zeg, ik moet er even over nadenken, maar dat was niet nodig. <laughs> nee, nee dat, dat, ik... is, uh, dat zijn enorme leuke dingen om mee te maken ja. allemaal. Ik bedoel, dat zijn die, die, die gave dingen die op je pad komen allemaal. Ja, ja. plus... Ja. Dat er natuurlijk... Ja, mijn nieuwe nummer die komt straks uit in mei. Uh, komt aan het, eind van het jaar, aan het eind van het jaar komen er zeker nog één, misschien nog twee uit. Uh, ja, ik ben van plan om uh, vol door te pakken. En uh, ja, stilzitten, dat is niet mijn ding. En uh, ja, ik, uh, ik ga ervan genieten om dit... Uh, ja, op een op zo'n hoog mogelijk niveau uh, op de markt proberen te brengen allemaal. Ja, nou, dan gaan we in ieder geval uh, naar de uitkijken. Ja, dankjewel. En dan is eigenlijk, uh, ja... ...het laatste nummer van jou aangekomen. Ja, een nummer waar ik heel erg trots op ben. En uh, ja, ik uh, hoop dat de mensen dat ook allemaal zo ervaren. Dus ja. ik bedoel, uh, ga er lekker naar luisteren. En, uh, ja, want het heeft, heeft dit nog een bepaalde uh, ja, iets... Uh, ...dat je zegt van nou ja, dit, dit nummer... dat, dat... Pakte mij zo... Uh... Nou ja, dus het gaat natuurlijk over een uh, liefde die, uh, die je verlaat. En ik denk dat we dat allemaal wel meegemaakt hebben in ons leven. Of het nou in je jeugd geweest is of in een later moment. Dus er worden natuurlijk enorm veel mensen met scheidingen. Ja, jeugd dat, jeugd, uh... jeugd dat tel ik nooit mee. Nee, maar ja toch. Bij een hoop mensen, dat vergeet je, vergeet, die vergeten dat niet. Ik bedoel, ja, dit is een nummer dat is natuurlijk geschreven. Ik bedoel, het is niet uh, op mijn lijf geschreven. Maar het is een ja. nummer die ik gekozen heb. Maar het was wel een nummer waar ik een, een klik mee had. Zeg maar. en, uh, ja, ik heb het uh, geprobeerd om het zo mooi mogelijk en uh, ja, zo muzikaal mogelijk uh, op het plaatje totaal uh, klaar te maken. En, uh, ja, naar mijn mening is dat gewoon uh, super gelukt. Ja, dat, uh, ik ben ook van mening dat het inderdaad gelukt is. Dankjewel. Ja. <laughs> Gaan we draaien. Dankjewel. Bart Heemskerk, vertrouw me.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 Vertrouw me en hou me en laat me niet gaan We hebben ooit er samen voor heter vuur gestaan Vertrouw me en houd me en blijf tot bij mij Zeg dat je het niet meende toen je zei het is over het is voorbij. Je pakt nu je koffers, een taxi besteld. Ik vraag je waarom, heb je mij niets verteld? Niet gaan. we hebben ooit nog samen voor. Is maar het is al lang niet voorbij. Nee. nee het werk. <laughs> Hier aanwezig aan de Tolweg Tina in, in Zandvoort. En uh, ja, heerlijk nummer uh, Bart. Uh, uh, ja, ik hoop dat we eigenlijk nog meer van dit, uh, dit soort nummers uh, van je mogen verwachten. Die gaan er zeker komen ja. En, en, en ja, misschien ook een, een mooi prachtig album met de tijd. Ja, dat, dat, is zeker, dat ligt zeker in de, in de planning. Ik bedoel, uh, een EP of zo, dat, wil, dat, dat komt er zeker aan. Ja. Dus uh, ja, wanneer dat precies klaar is, uh, ja, ook uh, mijn platenplugger, zeg maar, die, uh, die willen het ook een klein beetje rustig aanpakken. Dus uh, een beetje de twee, drie nummers in een jaar uitbrengen die, uh, ja, ja, die eigenlijk de meeste zangers doen. Ja. Dus ja, ik bedoel, dat ligt denk ik... Maar ja, volgend jaar zal die misschien klaarwezen. Dus daar gaan we zeker wel aan werken. Nou, je gaat voor een IP of ga je een complete album... Ik wil zoveel mogelijk... Ik ben nu bezig en ik wil zoveel mogelijk mooie nummers op de markt. Dus een LP of een... Ik wil hem gewoon compleet maken. Ik bedoel, dat komt allemaal. Nou, dat zal zeker Ja, Zeker, zeker weten. En dan knokken we gewoon voor. Ik bedoel, daar gaan we gewoon voor. Oké. Ik heb gelukkig een goede schrijver aan mijn kant staan... die dat allemaal voor me gaat uh, klaarmaken. Dus. Ja, jij, jij zegt. Jij zegt <laughs> ja. Ik bemoei me met het niet mee. Ja. Hey, we gaan een, een nummer draaien van Je En uh, ja, daar ga ik weer. Oké. Okay. Ah, en dan gaan we eventjes bellen met de Denons. Kijk. Ik heb mezelf zo vaak beloofd... dezelfde fouten niet te maken... Geen rare fratsen in de nacht Verkeerde vrienden steeds op jou Maar iedere weekend gaat het mis Als ze me bellen om te stappen Terwijl ik haar nog had gezegd Ik blijf bij jou Ik ga niet weg Maar er zit een heel klein duiveltje in mij Een heel klein duiveltje En die wil stappen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 en van bezorgdheid niet Zo, gaan we de boel even onderbreken. Want ja, Den -Hans, we zitten al voor het nieuws van 6 uur. Dus, Den Hans, moeten we, ook nog, ja, moeten we ook nog even te woord staan, goedemiddag. toch? Hey, goedemiddag. Goedemiddag, ja, goedemiddag. Ja, je staat met de boodschappen nog in je handen. Ja, hey, klopt. Um, ja. Ik bel eventjes vanwege jouw nieuwe single. Hoe heb ik ooit van je kunnen houden? Ik weet het ook niet. Kun jij daar antwoord op geven? Ik zou het bij God niet weten, Het is een heel <laughs> leuk verhaal je he, Het een beetje op met carnaval, van hoe heb ik ooit mee kunnen houden, Je komt er naar die achter dat je vrouw eh, allerlei mannen in verhouding heeft en zo, ik vind dat leuk. het ja, is toch niet zo dat ze weggelopen is bij je? He? Nee, het is niet autobiografisch. Nee? <laughs> <laughs> hey en ja, hoe, hoe ben je er zo op gekomen? Is dat vanwege carnaval zelf of... Uh? Nee, nee, ik schrijf altijd uh, heel veel liedjes zelf, voor uh, andere andere ook voor Rob van Daal en voor uh, Piet Dan ben ik nog een liedje bezig, ik ben ja. met Sommel van over. Ik zit ja. dit jaar 40 jaar in het vak, dus ik heb wel de Bram Koopmansman op, de zoon van de Geboedes Co, die noemt zichzelf ook wel DJ Mikkelbees. Ja. En Renny Watsel de producer en die zegt, hé hey, wat ga je doen joh, ga je voor het jaar geen carnaval al uitbrengen. <laughs> 40 jaar. Ja. En uh, die zeiden: mogen wij het schrijven? En jij moet alleen één avond naar de studio komen. Je hoeft het ook niet te produceren. Je hoeft er alleen maar even in te zingen en je portemonnee te trekken. Ja. En die laatste twee dingen heb ik gedaan. Ja, want ja, je loopt inderdaad al een tijdje mee. Ik bedoel, ik volg je al een eigenlijk een hele poos. Je zong toen ooit eens een liedje over het lage, laag vliegen. He? Over, ja, was goed te duiven, leuke ja. dingen, ze bakten even van mij, Petrol iets, Sombrero, Marian, ja, leuk. Ja, ja, ja. Hey, en wat, wat kunnen wij nog meer van jou verwachten? want uh, Blijf je schrijven of, of, of blijf je wat, wat uh, uptempos maken, uh, zo nu en dan? Of, nou, of, of ga je ik, nog ik, iets over, leuks ik uitbrengen? Ik heb tien albums gemaakt en daar kon je heel veel op kwijt van jezelf. Artistiek, ja. Ja. alleen, uh, ja, nu breng ik niet meer bij album uit en dan is eigenlijk logisch, want er niks meer gekocht. Nee, maar de, ja, ja, uh, ja en nee. Ja. ja, nee, nee, albums niet meer. Maar dat, dat, de liedjes die ik ook serieus geef, die zitten wel artistiek in mij en die schrijf ik nu veranderen. Ja. En dan uh, zelf, ja, kijk, kijk hier verder, ik, ik heb het zo verschrikkelijk druk. Oranje Show, nu we hebben overgenomen. Uh, uh, uh, ja, daar komen allemaal zoveel dingetjes bij kijken. Ja. Dit zelfs de 20 hager jubileum doe ik niet echt gek veel aan. Uh, okay. Wat ik wel per stee wil, is uh, Sam van Veldhoven ook begeleiden. Die gaat naar uh, de RTL, de, de, de, hoe heet dat, de, de Voice Kids. Ja. En dan de Blind Auditions. Okay. Daarna komt een liedje aan voor Rob Van Aal, daarna komt er een liedje aan voor Jaman. En Sam van Veldhoven gaat naar zelf... televisie dus. <laughs> ja. Ja. En ik kom zelf nog uh, met een single. Oké. Okay. En, en wanneer komt die? En wanneer uh, komt die, Denant? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, de, hij is klaar, ja. moet het clipje nog opnemen, maar ja, daar plan ik eigenlijk niet zo gek ver vooruit. Is die uh, Stam van Veldhoven, volgende week carnaval, dan uh, uh, uh, Rob van de Haals' liedje, dat is klaar, ja. en dan naar Piet Baum, we moeten ook even Marshall Fischer uh, een en ander in laten spelen en daar ga ik zelf mee produceren, ja dan is dat weer zomer. Ja. Nou, inderdaad. Dan gaan we even, even afwachten tot je een nieuwe album uitkomt. En dan gaan we in ieder geval uh, uh, dit nummer draaien. Nog net voor het nieuws ja, van 6 uur. Hoe heb ik ooit ja. van je kunnen houden? Ja. Ja. Dat gaan we doen. Knallen erin. in. Knallen erin. in. De geval 2020. Heb ze keef. Feestoren draaien. <lacht> Zo is het. Hi. Ik, ik wens jou een prettig uh, weekend. <lacht> en, <lacht> we en, uh, we. en ik zou zeggen, uh, ja. Ga lekker uh, koken. Want die denk euh, ik. Ja? doe me. Houden. Hoi, groetjes! Hoi, hoi! Hooi! Voor jou kunnen gaan. Als ik de keus had, zou ik nooit meer trouwen. Waarom nooit met jou voor het altaar staan? Hoe heb ik ooit van je kunnen houden? Nee, ik geef niks meer om jou. Dus ga maar weg en pak je spullen. Nu de feest zonder jou. Nog bij me was Maar nu is alles anders En viel mijn leven nu eigenlijk pas Je was niet alleen van mij Nee, je was niet bepaald loyaal Je ging met alle mannen Ja, dat vond jij heel normaal Hoe heb ik ooit van je kunnen?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 Ja jij, altijd van huis Het gras bleek nog altijd groener Ja groener dan dat bij mij En het bed van onze buurman Was net wat groter dan dat van mij Toen ik echt kwam wat je deed Was alles voor goed voorbij Hoe heb ik ooit van je kunnen houden? Hoe heb ik ooit zo, we gaan uh, langzaam naar het nieuws uh, van 6 uur. En uh, nou ja, dan nemen we zo voor uh, jou uh, afscheid uh, Bart met jou in twee uur. Ik wens alle mensen in ieder geval een heel fijn nou, weekend. Nou, dat, in we, dat doen we zo. We gaan eerst even het nieuws. Dat komt dan uh, goed. Ik zou zeggen tot zo in het tweede uur van Entertainment Team. Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.